Tegen een voormalige beveiliger van PVV-leider Wilders is vijf maanden cel en een tijdelijk beroepsverbod geëist. De verdachte zou geheime informatie over de huisvesting en de beveiliging van de politicus hebben doorgegeven aan drie vrouwen, onder andere aan zijn vriendin. Tijdens de zitting verweten rechter de verdachte dat hij interessant wilde doen om indruk te maken op de vrouwen, maar dat niet erop wijst dat hij kwade bedoelingen had. Geert Wilders schrijft op Twitter dat hij de eis veel te laag vindt.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 Vier dierenactivisten die gisteren een show verstoorden in de Efteling... hebben ieder een taakstraf gekregen van 100 uur wegens smaad. Ook mogen ze drie maanden niet in het pretpark komen. Het viertal verstoorde met protestborden een show... waarbij een paard met een brandende deken op zijn rug door de arena galoppeert. Volgens de activisten is dat dierenmishandeling, de MWWA zegt dat de paarden goed worden behandeld. Het weer op veel plaatsen zon, het blijft droog... en het wordt 13 graden op de wadden en maximaal 18 graden in het zuiden. Ook morgen zonnig en zacht lenteweer. Woensdag meer bewolking en in het zuiden kans op een bui. Vanaf donderdag is het weer droog met hogere temperaturen. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de N208 van Sassenheim naar Haarlem... tussen Lisse en Hillegom een kleine 10 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dat was uh, Bibi King, welkom terug overigens bij Zandvoort uh, Lunch op deze maandag, de 15e april. We zijn er weer. Dit is uh, Crowded House, weather with you. Uh, were with you. Wij... Uh, en dat was natuurlijk... Uh, crowded house. Um, uh, we gaan maar dus lekker eten, denk ik, Beb. Vind je dat geen goed plan? Goed plan, want ik heb hier een ontzettend lekker receptje voor me. Is dat zo? Ja, ja. Het duurt wat langer deze week, heb ik begrepen. Om ja, te maken. Ja, deze week een recept. Dat wat meer tijd vraagt. Oké, okay, nou, ik zal je een seintje geven als Angela geweest is. Ja, dat heb je. Hè. Als mensen koptelefoonplugjes mee pikken uit de studio vandaan. Ja, ja dan eh, ja. krijg je dat. Dan hebben we geen koptelefoon. Ja, nee, dan zit Ruud me vandaag te dirigeren. Ja, dirigeren. Je... Ja. Ja. Het recept ja. van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina www.facebook.com Schuiningsstreek, Zandvoort, lunch. Ja, je mag. Zoals wij ons heiden, deze week een recept wat wat meer tijd vraagt. En ook handig wanneer u gasten heeft, want tijdens de stooftijd... heeft u alle tijd voor uw gasten. Het is een provinciaalste sto stoofschotel. Hij is voor ongeveer vier personen. De bereidingstijd vanwege dat stoof is twee uur. U heeft er van nodig. 50 gram boter. 1 eetlepel olijfolie. 125 gram mager gerookt spek in blokjes. 1 kilogram runderriplap in dobbelstenen. 2 uien in ringen of 250 gram waspenen in plakjes. 2 tenen knoflook fijn gehakt. 1 rode paprika in blokjes de zaadjes er even uitraspen en 2 eetlepels bloem. 375 milliliter rode wijn. Dat zijn drie glazen, kan deze routinier u verklappen. 400 milliliter vleesfond in een pot. Twee theelepels gedroogde Provenzaalse kruiden. 250 gram kastanjechampions. Schoongeveegd en in vier gesneden. En 100 gram groene olijven. De bereidingswijze. Verhit de bolie, boter en de olijfolie. dus een hartstikke lekkere combinatie in een braadpan en bak hierin de spekblokjes licht krokant. Schep ze dan uit de pan. Bak het rundvlees rondom bruin in dit bakvet... en schep dat ook uit de pan bij de spekjes. Roerbak de ui, winterwortel, knoflook en de paprika... ongeveer twee minuten en schep de bloem daarover. Giet de wijn en de vond erbij en verwarm het geheel even. Voeg het vlees weer toe met de Provenzaalse kruiden. Stoof met de deksel op de pan minimaal twee uur... totdat het vlees zacht is. Voeg het laatste half uur de kastanjechampions en de olijven eraan toe. Tip. Maak er eens een kok au vin van... door het rundvlees te vervangen door acht drumsticks. Dus dat is kip, hè? De stooftijd is dan aanzienlijk korter, namelijk 45 minuten. Lekker met aardappelpuree of rijst en een komkommersalade. En dan, voor de vegetariërs, daar denkt Angela ook altijd nog aan, het vlees vervangen door vlees van een paddenstoelenmix. Dus door een vleesvervanger gezien paddenstoelenmix. In dat geval is de bereidingstijd nog korter, namelijk 25 minuten. Eet u vooral smakelijk. Zo. Twee uur stoven, dat is nog wat. Maar, als maar is van, Het begin is vanwege met... het vlees, hè? Alle ja, andere vlees die je kiest, moet je er gewoon even in prikken. Ja, dan moet je, moet je wel op tijd beginnen, met Als ik ja, bij ja, je kom ja. eten en ja, je gaat ja, dit voor begin... mij maken, dan moet je toch een Ja, maar doen. zoals Angela al schrijft, tijdens dat stoven kunnen wij alvast praten. Oh. Een glaasje wijn drinken. Oh ja. Van de resterende wijn. Nou, ja, daar gaan we maar drie glazen in, dus ja. we hebben er nog wat over. Oh, daar hebben we nog wat over. Ja. ja, ja. ja. ja, ja. Nou, maar, he, een goed plan. Ja, een gezellig plan. <laughs> Goed, het uh, recept staat natuurlijk uh, nog een keer uh, duidelijk met een plaatje erbij op onze Facebookpagina. www.facebook.com-zandvoortlunched met kleine letters. En aan elkaar. Nou, komt het helemaal goed. Huh? Ik voel me echt toch wel een beetje lenteachtig vandaag. Dat is onkruidwieden, denk ik. Ja, dat, dat, dat, dat krijg je nou weer. Ja, onkruidwielen. Je hoort de tuin zachtjes roepen. Help, help. Ja, maar nee. weet je, wat ik, ik laat het, het, uh, het anderslaag gewoon doen. <laughs> <laughs> Niet te hard zeggen. Nee, nee, nee. Niet hard zeggen. nee, maar weet je waarom? Nou, nou dat zal ik je zo vertellen. Uh, ja, dat zie je wel. Want het, uh, zij houdt van uh, kruiden. She likes weeds. Ja, de T-set, met Peter Tetro. Uit Delft kwamen ze vandaan en uh, zij stonden op. Natuurlijk samen met de Haagse Beat-explosie... Uh, met de Koldering en de Motions en de Heeks en Sandy Coast. En noem het allemaal maar op. En uh, zij deden leuk mee, alleen zij kwamen uit Delft. Ja. <laughs> <laughs> en uh, nou ja, God, dat legt al de draag in Rotterdam in, dat is geen probleem. Nog even, nou. het ligt tegen elkaar aan. <laughs> ja, <Als je laughs> bij blijven bouwen. Nou, dat is ook. Ja, <laughs> ook dan nog. Hey, ik, ik hoorde over die file in, in, in de Bollenstreek. Ja. Maar weet je, weet, dat weten weinig mensen. Hè? Maar weet je dat die Bollenstreek, uh, Bollevelden, ja. dat er nog veel grotere zijn in Nederland? In Nederland? Ja, er zijn, als je de kop van Noord-Holland... daar zo boven, boven schagen en zo... daar, liggen, daar zijn er veel meer. gekke. Ja, dat, oh, las ik, dat, las ik in, dat las ik in de krant. Dus mensen, als je nou mooie bollevelden wil zien... en, en het is daarbij bij je nog veel te druk... ga de kop van Noord-Holland in. Boven, daar boven Alkmaar zo'n beetje... Boven, daar, uh, zo vlak achter die duinen... daar liggen heel veel bollevelden. Gek. En weet je, de, de, de, de, ja, dat is echt zo. De, ik las dat in het Noord-Hollands Dagblad vorige week. Maar die zijn, daar, daar zijn er veel meer dan in je Nou, oh, dat is dan misschien wel een hele goede tip voor ons Nederlanders. Ja, als je naar nou die, die bolle... toeristen nou lekker hier in de file staan. Ja, en dan gaan jullie naar de kop van dan we het je... keer even door. Weet je dat ik elke dag als ik hierheen kom, zie ik ook bollevelden. Waar? Nou, bij het station eh, van, van eh, Driehuis. Eh, Driehuis? Ja, Driehuis. Vlak ja. voor de Velse tunnel. Daar liggen er ook een paar. Wat leuk. Ja, een hele mooie paarse en witte en blauwe bloemen. Heel mooi. dat nou, is een prachtige tijd nu. En dat is, dat is trouwens toch uh, een, een, een mooi gebied. Hè? Daar, uh, ook de ruïne van Brederode en zo daar. Ja. En, uh, en, en, maar daar bij Driehaas, dat is het dat het seizoen, daar ligt dus ook gewoon een uh, stel. Een, een bolleveld. Hartstikke mooi. Ik zie we moeten de, dus ik, gewoon om ons heen kijken. Ja, om de schoonheid zie ze, te zien. Ja, ik zie ja. ze dus straks weer. Als ik naar huis ga, dan zie ik ja. die bolleveld. Hoef ik niet in de file te staan. Tussen een logom en... Alfred van der Rijn. Huh? It is Albert Hammond and the free electric band. Lekker plaatje, heerlijk. Hey, uh, we hebben... Ik doe er nog één bep en dan gaan we weer naar het nieuws. en gaan we het nieuws weer doen. En dus ook gezellig, dit is Rob de Nijs. Het liedje heet Morgen kom je terug. Ik wist niet eens dat ze weg was. Morgen kom je terug, of morgen of over een tijdje. Ik bewaar je brieven en je foto's in een laag. En het huis is bijna klaar. De dagen worden koud, zoals op de dag dat je wegging. Maar mijn jas ruikt naar de zomer en naar jou. Ik zeg de dingen zoals jij zou zeggen zou. S'avonds sta ik in de tuin. De kastanje wordt al langzaam bruin. Het oude huis, het oude licht. Dan zie ik jou achter het raam. En ik ben niet eens verbaasd. Alleen. Morgen kom je thuis, je bent alvast dicht bij je haven. Ik snoei de rozen en de heg zoals jij het wil. De luiken zijn geverfd, maakt een heel verschil. Zij dat het niet lang zou duren. Ik zie vanzelf wel wanneer jij weer voor me staat. Je bent wat mij betreft nooit werkelijk weggegaan. Waar is de taxi in de nacht? Ik hoor een stem die ik uit dromen ken. Een zeggen wat er echt toe doet. En dan omhelzen wij elkaar en we zijn niet eens verbaasd, wel mee. Morgen kom je terug, morgen of later. Wat maakt het eigenlijk ook uit, wat is de tijd? In alle sterren staat jouw naam. En ik ben niet eens verlaast. Morgen kom je terug. Nou ja, ik wist niet dat ze weg was. Maar oké, okay, het, uh, het zal. Rob zegt het. Dus... En als dus Robert het zegt, dan is het waar. Het is een van zijn meer recente liedjes, trouwens, dames en heren. Van een van zijn meest recente albums. Morgen kom je terug. En, nou, niet hoor. Ik ben een woensdag pas weer, trouwens. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. In Bloemendaal zijn in de nacht van zaterdag op zondag... twee mannen na een wilde achtervolging door de politie aangehouden. Rond kwart over vier die nacht zagen agenten de auto rijden... in de omgeving van de Johan Verhulstweg. De koplampen van het voertuig hingen los. Toen de agenten de bestuurder de stopteken gaven... ging de automobilist er juist vandoor. De achtervolging ging door Zandpoort, Velsenbroek en Beverwijk...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 De verkeersongevallenanalyse van de Maréchosee onderzoekt hoe het ongeval precies gebeurde. De westelijke randweg was daardoor lange tijd afgesloten. In de Muiden is zondag in alle vroegte een geparkeerde auto zwaar beschadigd door een autobrand. De brand aan de Plutostraat nabij de Zuider-Kruisstraat werd rond kwart over twee ontdekt... waarop direct de brandweer werd gealarmeerd... De brandweer heeft vier uur geblust, maar kon niet voorkomen... dat de voorkant van de wagen grotendeels verwoest zou raken. De oorzaak van de brand is nog onbekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie heeft de zaak dan ook in onderzoek. Een groep personen heeft in de nacht van zaterdag op zondag... een telefoondief opgespoord in het centrum van Haarlem. De mensen hebben geluiden afgespeeld op de gestolen telefoon via Track and Trace software... Op die manier konden ze de verdachte achtervolgen en lokaliseren. Hij was eerder op de vlucht geraakt. Dankzij die grote groep speurders... kon de 19-jarige alsnog worden aangehouden. Naast de gestolen telefoon had hij nog meer gestolen goederen bij zich. De verdachte is naar het politiebureau overgebracht voor nader verhoor. Amsterdam Heemstede. De Amsterdamse recherche heeft vier mannen aangehouden... in verband met vuurwapenhandel. Vrijdag 5 april is in samenwerking met de Recherche eenheid Noord-Holland een verdachte in Heemstede aangehouden die in het bezit was van zeven vuurwapens. Vrijdag 12 april zijn in Amsterdam twee aanhoudingen en in Heilo één aanhouding verricht. De verdachte die in Heilo is aangehouden verbleef daar in een kliniek. Bij een doorzoeking van een garagebord in Amsterdam zijn 26 vuurwapens en ruim 2000 patronen in beslag genomen.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 Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is en blijft deze week prima lente weer met een mix van zon en wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt eerst 15 graden. En later in de week en in het paasweekend naderen we zelfs de 20 graden. Op deze maandag zijn er flinke perioden met zondetrek... soms wat wolkenvelden over de regio, maar het blijft droog. Er is een matige oostenwind. De temperatuur die de afgelopen vijf dagen niet hoger was dan 10 graden... stijgt vanmiddag naar 15 graden. Vanavond in de komende nacht is het helder en droog... dan koelt het af naar een graad of 5. De nachtborst lijkt dus geweken. Morgen is het ook prachtig weer met zonneschijn. In de middag verschijnt er vanuit het zuidwesten wat sluierbewolking... Daar zal de zon geen last van hebben. De oostenwind waait matig tot vrij krachtig. De temperatuur is morgen 15 à 16 graden. Woensdag is de wat mindere dag deze week. Dan is er vrij veel bewolking. En vooral in de middag is er ook kans op een bui. Matige oostenwind neemt in kracht af. En de temperatuur stijgt dan naar ongeveer 16 graden. Maar de rest van de week en ook in het komende paasweekend... schijnt de zon volop, blijft het droog. Donderdag nog wat sluierbewolking, maar goede vrijdag... En het paasweekend verwachten wij een strak blauwe lucht, geen wolkje aan de hemel. En de oostenwind waait eerst matig. De temperatuur wordt verwacht tot 18 à 20 graden. Kijk. En dit was het uitgebreide nieuws van Rico Schreuder. Zo moeten we het hebben, want als we de zondag, de paasdag, dan, dan zijn wij in de open lucht. Dan zijn we live hè, met Zand uh, Lunch. Ja, Aanstaande ja, zondag? Ja. ja. Dat bij die spannend, uh, Bij die, die markt ook weer? Op de zuiden Parkeerplaats? De Parkeerplaats. Om... De ja. uh, markt van al die oude Volkswagens. Oké, okay, nou, daar zijn wij dus live te bewonderen. Aanstaande zondag, de 21ste. Uh, Roy van Buring is er. Dolly is er. Ik ben er. En misschien nog wel veel meer. Je weet het maar nooit. Maar in ieder geval, wij zijn er live. En uh, dan ga ik u nog even iets vertellen. Dat is meer voor de klassieke uh, liefhebbers. Want dat vind ik toch nog wel even belangrijk... dat ik dat ook even vertel, uh, Beb. Uh, ja. je, jij noemde al... Uh, Goede vrijdag natuurlijk. Ja. Uh, aanstaande vrijdag... de 19e april is dat. Uh, gaan we weer een uh, traditie vervullen... bij uh, Zandvoort. Bij van Zandvoort. Tussen 12 en 3 uur... Van, dus tijdens de lunch. Uh, kunt u luisteren uh, aanstaande zaterdag... De, zo, uh, nee, vrijdag naar een integrale uitvoering van de Matthäus Passion van johan Sebastian Bach. We gaan hem helemaal uitzenden, zonder onderbrekingen door nieuws en reclame, wat dan ook. Dus u hoort hem helemaal, een prachtige uitvoering van de Amsterdam Barok Ensemble... Amsterdam Barok Orkest en Koor met Solisten onder leiding van Ton Koopman een iets recentere uitvoering dan die we de afgelopen jaren hebben uitgezonden. Die was uit de 90e jaren. Deze is uit 2007 live opgenomen. Het geheel wordt begeleid en gepresenteerd door Dolly en Pierik. En het is dus aanstaande vrijdag voor alle liefhebbers die niet live naar de Matthäus Passion kunnen. Nou, u kunt hem bij ons helemaal horen. Aanstaande vrijdag dus. Tussen 12 en 3. Wou ik nog even vertellen. Vind je het goed? Ik vind het uh, niet alleen goed dat ik het even verteld. Ik ga ervoor zitten. Ja, gaat ervoor zitten. Heerlijk, ja. ja heerlijk. Dit is een, ik ben dol op tradities. Dit is zo'n mooie uitvoering. Echt een nou. uh, beetje de, vol, met heel veel historisch besef vooral. Goed, um, dat wou ik nog even kwijt. Oh yeah. yeah. Every woman, Shaka Khan. Liedje van de Zijdkick. En uh, nou, dat is ook wel weer eens lekker om dat weer eens eventjes te horen. Uh, dit is een liedje voor alle vakbondsleden. Now I'm a union man. Amazed at what I am. I say what I think that the company stinks. Yes, I'm a union man. When we meet in the local hall, I'll be voting for. Home. With a hell of a shout, it's out, it's out, and the rise of the factories fall. Oh. The company spies And I don't get fooled By the factory rules Cause I always read between the lines And I always get my way If I strike for higher pay When I show my car To the Scotland Yard And this is what I say ah. Oh. zo'n liedje uit Engeland. Eh? Part of the Union. Of ze het echt waren, weet ik niet. Maar goed, het is gewoon is een, een lekker liedje. He? Of je de naam mee eens ben of niet. Maakt niet uit. Een gezellige deun. Is het? Een gezellige deun. Ja. ja. Hey, we hadden het net over de Matthäus-pensioon. Maar een andere musical die natuurlijk in deze tijd weer heel veel belangstelling krijgt... is natuurlijk Jesus Christ Superstar. Hè? Eigenlijk, ja, ja. Een, eigenlijk een soort, zeg maar, een moderne Matthäus-pensioon zou je kunnen zeggen. Geschreven ja. in de tijd door Andrew Lloyd Webber en um, Tim Rice. En uh, nou zijn daar diverse versies van. Uh, de bekendste is natuurlijk de filmversie. Uh, met, met Ted Neely en zo. Maar uh, er is een, een, een. Daarvoor was er een versie. En die vind ik persoonlijk veel mooier. Uh, dat, is, uh, dat is de originele, zeg maar, LP. De originele plaat. Ik heb hem van de week thuis weer eens gedraaid. Maar het was niet om aan te horen vanwege het aantal krassen en tikken. En weet ik het allemaal niet. Want ik heb hem kennelijk in de tijd grijs gedraaid. <lacht> Dat was bijna een leuk Ja, dat was bijna niemand te horen. Uh, maar uh, ik ga toch even twee, twee mooie nummers, of één leuk nummer eigenlijk, en één mooi nummer uitdraaien. Uit die. Uh... Oh, wacht even. We krijgen eerst Chris Ria nog. Sorry, sorry, sorry. Ik kijk verkeerd. Oh, wat erg. Nou, we krijgen eerst nog even G de Chris Ria. En daarna twee nummers uit Jesus Christ Superstar. Ik beloof het. niet gezien dat deze er nog in stond. Zufferd. Hm. Die die in flame You're free again Chris, We hebben nog elf minuten. <laughs> dat, <laughs> dat dus je is bent nou... inderdaad als je een voel als je nu denkt dat het al over ja, is, ja, dan ben je stommeling. Ja, dan, ja nee, ja. maar dat is niet Kom, zo. Kom met een zakje You've said So you are the Christ You're the great Jesus Christ Prove to me that you're divine Change my water into wine That's all you need to And I'll know it's all true Come on, King of the Jews Jesus, you just won't believe The hit you've made round here You are all we talk about the wonder of the year Oh, what a pity if it's all a lie Still I'm sure that you can rock the cynics if you try So you are the Christ, you're the great Jesus Christ Prove to me that you're no fool Walk across my swimming pool Lips, do that for me Then I'll let you go free Come on King of the Juice. I only ask things I'd ask any superstar. What is it that you have got that puts you where you are? Oh.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 You're not the Lord You're nothing but a fraud Take him away He's got nothing to say Get out, you king of the... Get out mm. Get out, you king of the... Jews Get out, you king of the Jews Get out of my life Can you tell me? No I oh, don't okay. Ken je dat niet? Deze kende ik niet. Nee? Nee, nee, nee. <coughs> nou, het is een liedje uit Jesus Christ Superstar. Gezongen door Michael Dabo. En uh, in dit geval dan. En dat heette Herod's Song. Oftewel het lied van koning Herodes. En uh, ja, je kent het verhaal natuurlijk. Hè? Je Jezus werd bij hem gebracht. En, maar ja, de de deze hele musical is natuurlijk een beetje toch wel een wat cynisch verhaal over het hele verhaal. Uh, het hele leidersverhaal En... Een beetje, een beetje gebracht naar... Uh, nou ja, de jaren zeventig. En uh, nou ja, dit was eigenlijk een beetje... een uh, humoristisch lied... van koning Herodes, die... Jezus gewoon eens even te kakken zet, eigenlijk... om het zomaar te zeggen van... Uh, joh, als je het dan hebt bent, loop even over... mijn zwembad heen en zo. Uh, al dat soort uh, grappen. Maar goed... het is, het is een uh, fantastische uitvoering... trouwens, die eerste, allereerste uitvoering... van uh, Jesus Christ Superstar. Eh... Uh, van Andrew Lloyd Webber en daarin speelt bijvoorbeeld die Purple Zanger Ian Gillen de hoofdrol en dat doet hij zo mooi u moet maar eens kijken, onder andere op Spotify kunt u hem terugvinden, deze originele versie ja helemaal want het is natuurlijk wel weer het Jesus Christ Superstar Weekend ja, <tie> helemaal we hebben hem. dit wordt de laatste voor vandaag en die heet Chinese Don't Stop, nou we stoppen wel hoor. We zeggen don't stop. Maar we stoppen wel. <lacht> ja, sorry, het was langer dan ik dacht. De, de, de, de, de, de, de, de tijd is op. Ja, het is twee uur en dat betekent dat we dat we gewoon eh, naar huis gaan en dat u gaat luisteren naar weer een of andere herhaling. Dag van goedemiddag zaterdag of van za op zaterdag u. Like. Maar het is een herhaling hè, dat ik het even weet. Hey Pep, bedankt voor je bijdrage Heel erg graag gedaan. Ik wens iedereen... Want mij zien jullie even niet. Vrolijke paasdagen. En, nou, tot over. Nou, mij ook niet, hoor. Ja, woensdag, maar volgende maand weer Ik ben deze week woensdag. Ja, oké. Goed. En ik ben er pas twee weken over twee weken weer. Dus fijne paasdagen, heb het goed. En gooi nu de afwas maar in de afwasmachine. Kijk Hier Eerst het NOS nieuws van...